Ja, du Nord Terminus Toulemont de Descend, eindstation waar het leven begon. De legende volgens het Evangelie van Lutetia. De verovering van Parijs, steeds weer, steeds opnieuw. Age Bijkaart, alias Willem Frederik Hermans, tuinde daar niet in. Mijn neiging om Parijse straatnamen te vertalen in het Nederlands is, dat heeft de slimme lezer natuurlijk al lang begrepen, niets meer of minder dan een poging tot ontmythologisering. En inderdaad, Parijs krijgt iets van een Vinex-locatie als je boulevard Saint-Germain in Sint-Germanus dreef vertaalt. Of Avenue de la Grande Armée in laan van het grote leger wat doet denken aan Stalin Allee, Om nog maar te zwijgen van het door collega Emile Zola zo prachtig beschreven Gare Saint-Lazare wat hij tot het Sint-Lazare station reduceerde. Parijs zat niet echt op mij te wachten. Maar de aanhouder wint. Ik werd correspondent toen de eik al gevallen was. Pompidou was mijn eerste president in actieve dienst. Een levenslustige conservatieveling die in het harnas stierf. Het centrum Pompidou, die olieraffinaderij midden in Parijs, is naar hem vernoemd. En daarbij blijft het ongeveer. Vervolgens Valéry Giscard d'Estaing. Die zich onderscheidde door een geheel eigen uitspraak van La France. En een moderne abortuswetgeving. Links verweet hem zijn vorstelijke gedrag. Een koning die diamanten aannam van een operettekeizer, keizer, Bocassage heette. Dat werd hem fataal. De euro, dat was zijn idee. Vervolgens François Mitterrand, president van het volk van links, die zich zozeer als een republikeinse monarch gedroeg, dat hem simpelweg de bijnaam God werd toegekend. God die zijn grote werken uitvoerde en na zoveel jaar zag dat het goed was. In alle eenvoud zei hij... Ik wens niet herinnerd te worden als bouwer van tolhuisjes op de autoweg. En dan Chirac die wij als Nederlanders nog eens de Beaujolais-oorlog hebben verklaard. En hij de strijd tegen Nederwied... om vervolgens Wieme Kok tot Mon Amie te verklaren. Frankrijk is veranderd, tegen Willendank. dank. Moderner, opener, niet minder eigenzinnig. Jan Brussen is dood... Zo ook het Frankrijk van Rijk, de gooier en Paturijn. Allengs ben ik de overeenkomsten gaan zien. Veel groter in aantal dan de verschillen die meestal van volstrekt ondergeschikt belang blijken te zijn. Trivialiteit. Gabe daks zitten met je cultuurverschillen.